Het is 1 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Theater Het Speelhuis in Helmond is door brand verwoest. De brand woedt nog steeds, maar is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden. Waardoor het vuur afgelopen avond is ontstaan, is niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd... net als de naastgelegen bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater... moeten als verloren worden beschouwd. Bewoners van de Helmondse binnenstad... moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. theater, het speelhuis en de woningen vormen samen een rijksmonument van de architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon. Die kunnen volgens de burgemeester van Helmond worden gebruikt... voor een eventuele herbouw. Op het vliegveld van de Braziliaanse stad Fortaleza... zijn twee Nederlandse vrouwen opgepakt voor drugsmokkel. Ze hadden twee koffers bij zich die gevuld waren... met in totaal 8 kilo cocaïne... De vrouwen van 21 en 22 wilden naar de Portugese hoofdstad Lissabon vliegen. Ze worden verdacht van internationale drugssmokkel. Er hangt hen een straf van maximaal 15 jaar boven het hoofd. Vorige week werd op een ander vliegveld in Brazilië ook al een Nederlander opgepakt die drugs wilde smokkelen. De man had 80 bolletjes met drugs ingeslikt en wilde net als de vrouwen naar Lissabon vliegen. In Rotterdam is gisteravond opnieuw een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug aangevaren. Hierdoor werd de stuurhut van de boot afgeslagen... en ook een auto die op het dek stond, belandde in het water. Er raakte niemand gewond en de brug bleef gewoon open voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Eind vorige maand botste ook al een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug. Toen raakte de schipper, een vrouw van 46, licht gewond. Het weer rondstuimig met vooral in de kustprovincies... zware tot zeer zware windstoten. Overdag nemen de baaien af en kan zelfs even de zon doorbreken. Het wordt de komende dag een graad of zeven. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug in het huis van de maan. In de tweede uur wil ik het met u hebben over beleggen. Willem middelkoop was mijn gast in het eerste uur. Hij, uh, hij heeft gesproken over goud, over geld en over grondstoffen. Mijn vraag nu is, hoe zit het met uw beleggingen? Belegt u al lang? Uh, waarin heeft u belegd? En hoe doen uw beleggingen het in deze tijd? En heeft u nog tips? Luist u alles uit? Kortom, beleggingsverhalen wil ik graag horen op 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag Dumosh of hashtag kazaluna. Beleggingen, hoe zit het ermee? Henk van der Veen, nacht. Vertel. Ik, ik heb met grimmig genoegen naar de meneer die hier in de studio hebben zitten geluisterd. Ja. Het is ook altijd wel prettig om hier je vooroordelen bevestigd te worden. Namelijk? Dat de meest heldere koppen, koppen over het algemeen van de HTS komen. Oké. Okay. <lacht> en ik hoor, ik hoor zeker, uh, zeker herkenning hierin of niet? Nou nee, ik, uh, ik heb met, uh, nogal eens met HTS'ers te maken gehad. En die vond ik altijd bijzonder helder. Aha. In hun manier van denken. Ja. Maar dat is mijn subjectieve benadering. Ja. <tie> maar die meneer, ik me zijn naam even kwijt. Willem Middelkoop. Willem Middelkoop. Die zei dat in 2007 het, ja, eigenlijk het faillissement van het ons hele financiële, financiële systeem aan het licht kwam. Ja. Toen kwam het eigenlijk een beetje op neer, van mij, dat het de luchthandel is. Voor mij werd dat in eind jaren negentig al duidelijk. En op wat voor manier werd dat duidelijk? Dat werd voor mij duidelijk omdat ik toen nog wat deed aan beleggen. Ik had wat uh, aandelen geërfd omdat mijn ouders overleden waren. En uh, dat pakket dat moest, werd door drie gedeeld, dus ik moest een beetje stroomlijnen. En ik kon er dan voor gewoon ABN allemaal opbellen voor advies. Ik, heb me vaak, uh, uh, ik was vaak verbijsterd en ik heb me ook kapot geërgerd later... aan de arrogantie waarmee die adviezen werden gegeven. Even voor, voor mijn begrip, het ging om een aanzienlijk uh, aandelenpakket? Nou nee, het ging niet om, het was een bescheiden pakket. Maar het waren solide aandelen maar, uh, die ik geërfd had eigenlijk van mijn vader en moeder. Maar mijn vader had dat uh, uh, uh, ooit zo bedacht. Mm -hmm. En daar zaten daar allemaal goede aandelen eigenlijk met, van ondernemingen met een uh, stevig eigen vermogen. En uh, daar heb ik ook altijd naar gekeken. Ik ben vanaf dat moment ook heel nadrukkelijk het engels Handelsblad gaan lezen op zaterdag, uh, het financiële cartel, mm -hmm. zeg maar. En daar kon je alles in vinden over het eigen vermogen van ondernemingen als, zeg maar, inleveren, koninklijke olie, Philips, Axel Nobel, dat, yeah, dat yeah. soort grote ondernemingen. Yeah. Nou, dat heb ik ooit eens een keer tegen zo'n zo zo bankjoker, want zo noem ik ze inmiddels, gezegd. Nou nee, ik was heel ouderwets dat ik naar dat, dat eigen vermogen voor die ondernemingen keek. Ik moest veel meer aan internet, uh, in internet beleggen. Ja. Yeah. En dat deed ik niet. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, geen tonics, dat wordt daar wordt nogal over gejubeld. Over dat bedrijf. En uh, duidelijk is bij de bank naar geïnformeerd. Wat is dat voor een uh, onderneming? En zitten die alleen maar in internet? Want dat doe ik niet. Mm -hmm. Nee, nee, nee, nee, dat zag ik helemaal fout. Die zaten niet alleen in internet. Die zaten ook heel veel daaromheen. En dienstverlening, et cetera, et cetera. Ik zei, ja goed, doe dan maar zoveel in niks. en kopen dat maar. En dat heb ik een paar dagen aangekeken. <laughs> mm -hmm. En toen. Dat waren nog guldens. Toen gingen ze twee, drie gulden omlaag. En toen werd ik er ogenblikkelijk aangestaan. Uh -huh. En een paar weken later stonden ze nog op een kwartje. <laughs> je was op tijd met je, je onderbuikgevoel. Nou, ik denk niet dat dat mijn onderbuikgevoel is. Wat mij toen op is gevallen aan mijzelf is dat. Uh, dat, dat klinkt geweldig arrogant wat ik nu zeg. Maar ja, dat moet dan maar. Dan moeten de luisteraars maar even slikken, dat ik er altijd achter kwam, later te laat, dat ik eigenlijk gelijk had, maar mij altijd weer onzeker liet praten door die mensen van die banken. Ja, en ja. ik denk, zij hebben daarvoor doorgeleerd. En uh, veel meer dan ik, zij hebben er veel meer verstand van in mijn eigen opleiding, onder andere Nijer. <laughs> Dat nam ik helemaal niet mee. Ik denk, zij, zitten, zij hebben daar veel meer inzicht in dan ik. En zij hebben daar veel meer verstand van, ik, uh, dan, uh, van dan ik. En zij kunnen, zij, kijken, oh, zij kunnen ook beter in de materie kijken. Nou, wat mij is opgevallen is dat het tegendeel waar is. En dat je toch maar het beste af bent met je... Nou ja, dat is ook een beetje wat ik bij deze meneer uh, hoor. Uh, met je boerenverstand uh, uh, kan beleggen. Maar dat gezegd hebbende, uh, wat heb je ermee gedaan met die kennis en dat inzicht? Dat ik er helemaal uitgestapt ben. Terwijl je eigenlijk zegt, uh, mijn, uh, mijn gevoel daarover, die is eigenlijk altijd veel beter geweest dan de adviezen die je kreeg. Dan kan je denken, dan ga je gewoon je gevoel af. Ja, ik ga niet op mijn gevoel af, want gevoelens zijn niet zelden bijzonder van Daar ben ik voor mijzelf nooit zo over afgegaan. Ik ben gewoon voor mezelf. Gewoon, heb ik dat, had ik dat voor mijn gevoel rationeel bekeken? Heb je nou al met al met die portefeuille die je van je ouders geërfd hebt, uh, ja. veel geld verloren? Ja. Ik heb, dat, uh, ik heb in 1999 de bank gebeld. En ik heb gezegd ik wilde eigenlijk met een klap uit Ja. En toen zei die man. Ik zal zijn naam nou niet noemen. Uh, letterlijk, in dit Nederlands sprak hij. Ach, meneer Van der Veen, dat moet hij nu doen. Waar bent u dat geld nu voor nodig? In plaats van, dat, waar heb je dat geld nu voor nodig? Alsof hem dat een bars aangaat. En ik zit nu al zo lang in die aandelenhandel. Ze kunnen eigenlijk alleen maar omhoog. Ik dacht, nou, dan is die 1987 wel verreden. En het belachelijke is dat ik daarna geluisterd heb. Ja, ja. Terwijl ik wist, je vertelt nu onzin. Dus, in die aandelen blijven zitten? Ja. En, en toen? toen een hele hoop kwijtgeraakt. En toen, uh, toen, dacht ik op de, toen dacht ik op dat moment, je kunt het niet bewijzen, maar dit grenst bijna aan bedrog. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En uh, toen ben ik eruit gestapt. En toen heb ik alles verkocht. Spijt, spijt, spijt. Uh, ja, spijt. En ik heb mezelf vervloekt dat ik niet meer op mijn eigen inzicht ben afgegaan. Maar ze praten je onzeker. En uh, dat kan natuurlijk alleen als je ook al een soort van onzekerheid in jezelf hebt. Hè? Ja. En dat, uh, dat heb ik dus. Oké, okay, goed. Dank, dank voor het bellen, Henk. Graag gedaan. En een hele prettige nacht nog. Henk van der Veen, dank wel. Ja, goed, ik heb ooit uh, zelf een keer in on onoplettend moment... Uh, een paar duizend euro uh, in beleggingen gestoken. En daar zaten bedrijven bij die nu niet eens meer bestaan. Ik ben in korte tijd geld kwijtgeraakt. Het heeft mij ook de les geleerd dat uh, dat in ieder geval een spelletje voor mij is... waar ik me maar eens niet in, mee, uh, in moest verdiepen en me bezighouden. Mijn vraag is uw beleggingen. Hoe zit het ermee? Ik wil graag verhalen horen over beleggen en uh, geld verdienen... Um, hoe heeft u dat gedaan? Op wat voor manier is het goed gegaan of misschien wel helemaal niet? 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van K Roel de ruiter, Goedendag. Goedendag. Uh, ik ben ook ooit zo stom geweest om uh, 50 euro per maand te konden, nog in de honden tijd. Uh, bij een bank, wat een dependance was van die meneer uit Alkmaar in Enschede, om daar 50 honden uh, per maand uh, te uh, sparen voor een zogenaamde beleggingssparing. De DSB-bank uh, heeft u het over, neem ik aan. Zegt u? De DSB-bank heeft u het over, neem ik aan. Ja, maar de, nou, het was een, een, een hij uh, het, het werkte niet onder die naam in Enschede, want die, die meneer die daarover gaat, of die DSB-bank over ging, die had uh, namen onder, banken onder verschillende namen. Ja. In ieder geval dat in Emstje en ik besloot... ik eh moesten dus zijn, mijn ex vriendin en ik. En uh, toen zei die man: kan ik u uh, nog iets, vo iets voordeligs aanbieden? Namelijk een beleggingsrekening. Uh -huh. Hij zegt: uh, begin gewoon met 50 gulden per maand. En dat uh, loopt daar aardig mooi op. Nou, en ik spaarde dus één jaar 12 keer 50 gulden. 600 gulden per jaar. En toen kreeg ik in februari, het jaar erop, een saldo uh, budget Waarin stond dat mijn saldo 400 gulden was. Dus ik in de orde gestapt: van ik naar het kantoor toe, Ik zeg ik dacht dat 12 keer 50, 600 was. en geef 400. Ja meneer, maar er gaan zoveel aanloopkosten af dat uw saldo ongeveer 400 is. Oei. Ik zei tegen hem, ik zeg meneer, uh, u bent een oplichter. Ik zeg, moet u mij die 400 uh, gewoon direct op mijn, uh, op mijn andere op mijn postrekening overmaken. En uh, ik zei nogmaals dat, uh, dat ze oplichters waren, toen werd ik bijna hardhandig het cadeau verwijderd. Maar uh, dat heb ik dus zelf ervaring en ik ben uh, juridisch geschoold en ik ben verzekeringstechnisch geschoold Want ik, ben, ik heb zelfs een assurantiemakelaarsdiploma. En toch ben ik uh, net zoals die vorige spreker ingestoken. Ja, want dit, dit was gewoon een, een, een beleggingsproduct waarbij uh, ja, er niks verdiend werd met het. De spaarrekening met het, met het uh, genoemd. Maar er werd niets verdiend met die beleggingen, die beleggingen die rendeerden helemaal niet in die periode en alle kosten gingen er nog vanaf. Want het waren die 200 gulden die waren verdwenen als aanloopkosten. Nou uh, ja, dat is in het algemeen bekend geworden over die hele koopzom affaires mm -hmm. en, uh, en, die ook, en hier was het dezelfde bij, ja, meneer, de aanloopkosten en dergelijke. Het zijn zodanig dat het dat, eerste dat, uh, jaar 200 gulden vanaf gaat. Uh, nou, ik zeg, nou, dan bent u een oplichter. Ik zeg, en dan wil ik het bedrag wat er nu nog staat... direct overgemaakt hebben op mijn, uh, op mijn rekening bij de postbank. Ik zeg, en dan, uh, ik zeg, constateer nogmaals dat ik u uh, een oplichter vind. Ja, en, maar en, dit, dit en, was in feite gewoon een woekerpolis, of was dit zo'n... Zo, zo, nou, uh... nou nee, dit was, ja, een, een, een soort woekerpolis. Maar ik, ik vertrouwde volledig op het driedelig kostuum... van die meneer die mij dat aanbod deed en, en ze keurige uh, en, en, en ze keurige pochet. Ja. En zijn in zijn w zijn maar uh, uh, ja, die voorganger die net sprak, dat ja, was ook iemand die uh, toch wel uh, het een en ander gestudeerd had, om het maar zo te zeggen. En ondergetekende ook. En toch uh, ja, ben ik erin gestonken. Uh, en het heeft mij dus maar, maar, gelukkig maar 200 schulden gekost. Maar ik denk dat mensen uh, die voor grotere bedragen waarschijnlijk hebben ingetekend, dat die daar uh, heel slecht mee af geweest zijn. Dus uh, het hele imago van uh, die beleggingsadviseur, uh, maar dat geldt ook voor hypotheekadviseurs. Uh, dat is uh, gigantisch beschaamd, uh, uh, want uh, ook, uh, ik heb zelf en die hadden geld en die moesten niet genoeg en die moesten een uh, hypotheek hebben. Toen dus zei die: nou ik heb nog zoveel geld zelf, dus ik hoef geen 100.000 gulden, maar ik heb nog zelf 20.000, dus ik hoef maar 80.000 hypotheek. Toen dus zei die hypotheek, uh, na, uh, volg, die zei nou meneer. Ik, uh, ik gelet op fiscale voordelen zou ik toch maar 100.000 uh, gulden hypotheek opnemen. Dus er is jarenlang zijn de mensen uh, met allerlei praatjes, boosjes... Oh, ja. Ja, het uh, zijn ze uh, om de tuin geleid. Die hele, die, het is een hele luchthandel, die hele wereld. Die bankwereld en die hypotheekwereld zitten met verkeerde mensen, uh, denk ik. Ik ben er ook ingestonken, echt waar. Vijf wil een loepzuiver. En het is, is natuurlijk ook mijn nee, eigen schuld. Maar het, het, is maar ik ben... het is de mentaliteit. En daarom, ja. uh, daarom vind ik ook: uh, met de SP, de banken hebben de crisis veroorzaakt. En die moeten ze ook oplossen. En die moeten ze niet aan gepensioneerden uh, die, uh, proberen uh, daar weer geld weg te halen. Of waar, uh, waar dan ook vandaan. Het zijn de banken eh, die dat allemaal hebben gedaan. En de toezichthouder in de vorm van een Nederlandse bank, die heeft gigantisch gefaald. Goed. We laten het erbij. Oké. Okay. Rol de Ruiter, hartelijk dank. Tot dinsdag. Dag 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Uw verhalen rond beleggen en geld verdienen... die wil ik graag horen op dit nummer 0800-1121. Mailen kan naar kaasloenen.ncv.nl. Maar het liefst heb ik u gewoon aan de telefoon 0800-1121. Van postuum verschenen album van Amy Winehouse... is it Our Day Will Come. Ja, dat is precies wat heel veel beleggers natuurlijk ook al die tijd groepen hebben. Onze dag die komt nog wel, dat kun je ook zeggen. Tenzij de tijden op een gegeven moment de zo ontzettend tegenstaat... dat uh, je niet meer weet wat je moet doen. Beleggingsverhalen willen ik graag horen op 0800 1121. Hans, goedenacht. Dag Frank. Wat heb jij voor verhaal, Hans? Nou, um, ik weet niet hoeveel mensen dat luisteren op uh, hoe laat is het. 1 uur 18. Knap veel. Ja, ik geloof wel een miljoen, hè? Ja, Nou, dat, dat is bij radio wel een heel groot unicum. Maar precies een aantal <laughs> ja, ja, ja. ik niet. Ja, ja, Frank, mijn, uh, mijn boodschap is eigenlijk aan de mensen van ga niet beleggen. Oké. Okay. Uh, uh, stop het in de oude sok, of onder het met hart. Uh, ja. Uh, ja, ik luister. Ja. Uh, onze uh, Vrijde Bank, en ik heb voor een paar gewerkt... Uh, die uh, lopen niet voor niks zo driedelig uh, grijs uh, met een uh, BMW. Dat moet ergens vandaan komen, natuurlijk. Hè? Uh, en dat komt uit jouw centjes. Uh, ja. Ja. Dus uh, er zijn andere middelen om uh, je geld wat je over hebt. Want je praat sowieso over geld wat je over moet hebben. Sommige, sommige mensen, zeg maar de afgelopen twintig jaar, hebben dus geld geleend om te beleggen. Ja. Dat is een heel, heel slecht idee gebleken. Maar even, even over jezelf, Hans. Wat, wat heb jij gedaan in de financiële wereld? Ik uh, handel in geld, uh, Frank. Handelde of handel? Ik handel in geld. En uh, help me even, wat doe je dan? Uh, nou, dat noemen ze foreign exchange. Dat is, uh, dat doe je via internet. En dan koop je dollars tegen yen. Of je verkoopt dollars tegen yen. Of euro's tegen dollars. Of uh, Canadian tegen. Uh, dus allerlei, allerlei valuta. Uh, Koop je en verkoop je. En dat gaat per seconde, per minuut. Oké, okay, en dan gaat het om aanzienlijke hoeveelheden? Uh, ja, dat gaat om aanzienlijke hoeveelheden. Want er zit namelijk een, een dat noemt men leverage. Mm -hmm. uh, dat is een hefboom-systeem. En uh, je moet wel heel goed weten wat je doet. Dat is het enige probleem. Ja. Maar je, je speculeert dus op stijgende en dalende koersen. Ja. En uh, nou, uh, moet ik een voorbeeld geven? Jazeker, graag. Van, van vandaag? Uh, ik heb, uh, even kijken, ik heb 20.000 ja, 20 euro verloren en 17.000 euro verdiend. Ja. Dus vandaag is het gewoon een minnetje. Mm -hmm. Maar uh, de andere dagen is het andersom. Maar doe je dat met eigen geld of doe je het met andermans geld? Uh, nou, ik heb een aantal klanten die, uh, die of klanten, dat zijn meer of meer vrienden van me... die zeggen van oké, okay, uh, ik heb uh, 5000 euro liggen met een leverage van 1 of 200. Is dat zoveel waard? En uh, nou, doe doe aan het Oké, en daar kan je van leven? Ja, daar kan ik ruim van leven, moet zeggen. Uh, tenminste, ik heb een, uh, een, uh, een uh, ja, je, hebt, je, hoeft, je hoeft een geen medelijden te hebben zoals, uh, wie zei dat ook weer... <laughs> Nou, ik weet het niet. Ik weet niet wie, wie dat zei. Nee, goed, he, oh, maar het feit is, jij kent die financiële wereld uh, en het financiële stelsel ken je goed? Uh, ja, ik, uh, ik ken dat financiële stelsel goed, maar je moet absoluut niet iemand in een pak uh, met, een, met, met een vestje uh, vertrouwen en zeggen van uh, oké, okay, hier heb je 10.000 euro. Het is al treurig genoeg dat we op dat punt zijn aanbeland, toch? Ik bedoel, je, van oudsher was juist de bankensector, en trouwens nog steeds, gegrondvest op de gedachte dat je ze moet kunnen vertrouwen. Ja, vergeet het dan, Frank, echt. Maar waarom zeg ja, je hey, dat? Wat zeg je? Waarom zeg je dat? Waarom ben je tot de conclusie gekomen? Nou, ja, uh, de kosten zijn gewoon te hoog. De kosten, de kosten aan de bankenkanten uh, zijn te hoog om uh, zeg maar het vertrouwen waar te maken. Je moet het of uh, in een oude sok stoppen of onder je matras, of je moet, uh, zeg maar, zoiets, zoiets als ik doe, uh, met, uh, met Foreign Exchange uh, zelf doen. Ja. Maar, maar, like maar dan ook, zeg je net, net zo, al, je moet heel goed weten wat je doet, anders heeft het ook weer geen zin. In die Foreign Exchange? Ja, Ja, maar je moet je moet natuurlijk wel bestuderen hoe, hoe dat uh, spelletje werkt. Ja. Ja. Ja, nou, als ze morgen, de, kijk, uh, vandaag uh, is, de, is de, de euro tegen de dollar uh, ongeveer 1,29 uh, geworden. Die stond 1,31 gisteren. Ja. ja. Nou, uh, dan, ga, dan moet je dus, uh, short. dat noem je dan uh, short. Hè? Dan ga je dus. Uh, Speculeren op het verlies. Ja, je gaat verkopen. Daring. Je koopt de positie in en je gaat je verkopen, dat is het contract. Nou, en morgen, als je zo beetje daalt ten opzichte van andere munten, dan ga ik ze weer kopen. Ja, ja. Ja, en uh, zo, uh, zo kom ik uh, de winter door. Als je als Help Hans de winter door. <laughs> ja, precies. Ja, als er een soort fonds op kreeg, hoor die jou, uh, Frank. Ja. ik via jou, Frank. Nee, ik kom wel uit. Op, uh... Maar er de, de zijn, de, kijk, want in feite zeg je dat hele bankaire systeem... die kosten zijn veel te hoog, dus blijven weg van. Voor Zweden, dat kan althans. Uh, ja, als het, het gaat om geld... Van, uh, ja, voor, de, voor, de, voor de, de man zoals jij en ik, weet je wel, het, uh, zeg maar de 80.000 euro per jaar, het niet beleggen. Ja, oké, okay, goed. Niet doen, ja. niet doen, zeg je. Nou zijn er, in, uh, in, niet eens zo heel lang geleden, uh, zijn er wel wat initiatieven geweest, op internet bijvoorbeeld, van uh, een, een soort bankair systeem waarbij mensen geld in konden leggen en dan, dan konden anderen dat weer afnemen. Dus eigenlijk gewoon een soort, nou ja, open, open marktplaats, zeg maar, maar dan met geld. Ja, dat is crowdsourcing. Ja, of, crowdsourcing, maar dat, blijkt, dat, dat slaat ook weer niet aan. Nou, dat wel vallen. Je hebt tegenwoordig de mogelijkheid via crowdsourcing dat je dus uh, zeg maar voor 500 euro... Uh, ja, het is meter, dat is crowdfunding eigenlijk, hè? Ja, maar dan maak je, dan maak je zeg maar 1,80ste uit van een financiering. Ja. Nou, en uh, dat, de, ja, wat, hoeveel risico loop je dan? Nee, maar even heel simpel gezegd: inderdaad, stel dat ik 5000 euro even uh, over heb, hè, mocht dat willen, maar stel dat. Uh, dan kan ik dat aanbieden op internet op een bepaalde plek. En dan zeg ik: uh, gemeenschap, luister, 5000 euro, wie biedt mij een goede rente? Zo werkt het ongeveer. Hè? Ja, oké, okay, maar Frank, luister. Als je dat doet, moet je dat met geld doen wat je absoluut niet nodig hebt. Ja. Dus wat je gewoon kan verliezen. Want je loopt gigantisch risico daarmee. Ja. Dus hoe. hoe, hoe uh, maar eenvoudig gezegd is het zo, hoe meer je verdient of verliest, hoe minder uh, zeker of veilig het is. Ja, ja blijft blijf allemaal uh, toch weer terugkomen op dat een vertrouwen. Hele, hele, een hele simpele economische wet. Ja. Als, jij, als jij zegt, van ja, ik koop uh, obligaties in uh, de Nederlandse bank, ja, dan uh, heb je 2 uh, of 2,5 uh, procent of zo. Ja. Nou, prettige wedstrijd. En uh, over twintig jaar uh, wordt het weer terug uitgekeerd. Nou, nee. dat kan. En dan moet je nog belasting over betalen ook. En uh, foreign exchange is belastingvrij. Is dat zo? Ja. Dat is toch allemaal box 3 neem ik aan? Nee hoor. Oh. Alle winst op foreign exchange is belastingvrij. Ik heb hier de brief van de belastingdienst voor me liggen. Uh, alle winst die je maakt op foreign exchange is belastingvrij... omdat er geen sprake is van een bron. Oh, het is virtueel ja. geld. Sorry? Het is virtueel geld? Nee, nee, nou nee, het is echt geld. Maar um, er is geen sprake van een bron. Oké, okay. nou. Ja, ik weet niet of er nog fiscalisten luisteren. Maar nee, echt... nou ja, het gaat, het gaat een beetje te ver. Maar ik in, in goed Nederlands al take your word voor het. Laten we het daarop houden. Ja, dus als je duizend euro verdient met een foreign exchange deal, dan is die duizend euro gewoon helemaal via... Nou. Ja. Ja. Maar uh, nogmaals, uh, ik belde eigenlijk om te zeggen van uh, beleggen bij een bank, die doen. Dat punt heb je gemaakt. Dank voor het bellen, Hans. Okay. Ja, Frank. Oké, okay, en veel succes ja, met wat je doet. Dank je wel. 0800-1121 is het telefoon van de Kazerloenen. Mailen, mailen kan naar kazerloenen.ncv.nl. Rienus Jol stuurt mij een mailtje en schrijft... jammer dat je alleen geïnteresseerd bent in de verhalen... van hoe luisteraars geld verdienen of verloren. Deze hele handel in lucht heeft Europa... het Westen in de schuldencrisis gebracht. Ik ben van mening dat alleen arbeid rijkdom kan verschaffen. Waar is het gezond verstand gebleven? Middelkoop heeft leuk geboerd, maar waar is zijn rijkdom vandaan gekomen? De rijken worden rijker, de arbeider betaalt de rekening. Uh, goed, dat is uh, even tot zover even de mail. Ik heb nu mevrouw Van Kampen aan de lijn. Goedenacht. Ja, goed, uh, goedendag. Ja, u spreekt met mevrouw Van Kampen. Ja, u en heeft nou, geld ben, verloren. Uh, ja, ik ben jaren geleden ook ingestapt in een uh, spaarplan. A50 uh, euro in, de, in een maand. Mm -hmm. En dat heette toen in die tijd Sprintplan, onderdeel van Egron. Nou, ik heb jaren meebetaald en tegen die tijd dat uitbetaald moest worden... had ze helemaal niks en ik kreeg ook geen rode cent. Dus en het dat was, was uh, niet zo erg leuk plan van dit hele gebeuren natuurlijk. Uh, maar ik zou maar... wel meer willen weten van mensen die daar in het verleden ook zijn ingestapt... en erin ingestonken zijn. Maar dit was een soort koersplan? Ik bedoel, het was beleggen met geleend geld? Nee, het was niet van geleend geld. Het was mijn eigen geld. Iedere maand 50 euro. En, uh, of 75, kon je kiezen... En, uh, maar de hele tijd dat het uh, zover was, dat de periode om was, heb ik geen rode rotsend gekregen. Want? Wat was het verhaal? En, en, en, ik ik wou dat daar meer bekendheid aan gegeven was. En ik hoop dat uh, als nog mensen wakker geschud zijn, dat ze denken van hé, hey, hoe, hoe zit dat met dat sprintplan van onderdeel van Egon? Ja, ja. goed. Uh, uh, uh, ho hoeveel geld heeft u verloren in totaal? Uh, nou, dat was zes uh, jaar lang aan uh, 50 euro in een maand. Dus dat uh, teluitje wint. Het gaat niet om gigantisch groot, maar als je het nodig hebt tegen die tijd dat je met pensioen gaat... of dat je op gaat houden met werken, was het dan toch een leuk paar centje geweest. 3600 maar ik heb er helemaal naar kunnen fluiten. 3600 euro reken ik snel uit, klopt dat? Ja, zoiets ongeveer, ja, ja. Ja, ja. En alles weg? Wat zegt u? Alles weg? Ja, ik heb niets gehad. En ik heb de, we hebben er nog rechtszaak van gemaakt en dergelijke. En het heeft ook niets geholpen. Ik had iemand gemachtigd om uh, de hele zaak te laten regelen. Nou, het is toen nog uh, hoe heet dat, uh, bij rechtszaak geweest. En uh, nou, uh, in ieder geval allemaal al nul al nulbrekjes. Dus fluiten uh, uh, naar die handel. Nou. Maar ik zou wel willen weten of er meer mensen zijn... die toen ingestapt zijn bij Spreef Plan. Vast al. U heeft een, een belangrijke les geleerd? Huh? U heeft een belangrijke les geleerd? Ik heb wel. Ik, heb, ik, ik, ik doe het niet meer. Ik kan, ik kan trouwens ook niet permitteren, dus dat is nogal makkelijk. Ja, goed. Okay. Maar ik wil gewoon, uh, ik zou het wel meer van meer mensen willen weten die er toen ook ingestonken zijn. Ja, helder. Mocht dat zo zijn, dan, dan horen we dat uh, wel. Mevrouw van Kampen, dank voor het bellen. Ja, graag gedaan. Dag. En succes verder met alles. Ja hoor, dag. Ja? dag. Henk van der Voort stuurt een mailtje en schrijft ook: Ik heb geluisterd naar de bankman. Uh, nou ja, bankman. <laughs> maar goed, Willem Middelkoop doet hij in aan. Vlak voor de hype van World Online in 2001. Hij stond op koers 143, gaf ik opdracht om alles te verkopen. Ik voelde intuïtief aan dat dit niet meer klopte. Absoluut niet doen, bezoer met me de bankman. Even later was ik alles kwijt. Leuk, dergelijke experts. Drie jaar geleden Fortis. Nu kon niemand vermoeden dat die bank totaal zou omvallen. Het heeft mij als argeloos beleggetje wel vele duizenden euro's gekost. Dat de gewone mensen gewoon bestolen zijn door de graai cultuur in de bankwereld is een schande. De overeenkomst met de situatie van vlak voor de Franse revolutie springt in het oog. Het was de adel die de gewone mensen structureel en institutioneel bestal. Dat gebeurt nu opnieuw door de bankwereld. De adel van nu lijkt er veel op. Opnieuw tijd voor een grootscheepse wereldrevolutie. Met een hoop vraagtekens. Goed, Louis. Oh, ik zei Henk van der Voort, maar er staat Louis onder deze mail. De heer Blits, goedenacht. Goedenacht, uh, meneer Dumors. Je spreekt inderdaad met Blits in Rotterdam. Uh, ja, dus tegenwoordig bij de beleggingsfondsen... of beleggingsproducten wordt altijd gezegd... dat we rendementen de rendement in het verleden geen garantie... zijn voor de toekomst. He. Dus ja. In, zo, in zoverre dekt men zich wel in. En de, de banken of andere... Uh, ...maatschappijen die bedrijfsfondsen aanbieden... ...die krijgen gewoon een provisie over het ingerichte kapitaal... ...ongeacht of je nou winst of vies maakt. Ja. Dus zij hebben er altijd belang bij... ...dat je in die, uh, in die fondsen blijft stappen... ...omdat zij gewoon hun provisie blijven opstrijken. Ja. Dus dat is uh, een feit. Uh, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Uh, ik wil het hebben over uh, Box3... ...wat er net al even ter sprake is gekomen... Uh -huh. van ...die meneer die in geld handelt... Uh, ...en die zei dat uh, als je winst maakt... ...dat je daar geen fictieve rendementbelasting over hoeft te betalen... Dat begrijp ik niet helemaal, maar... Nou, dat ging dan over zijn specifieke... Ja... Geldhandel. Maar als je daadwerkelijk geld op je rekening hebt bijgeschreven... dan maakt dat deel uit van je vermogen. En als dat zo is, dan moet je er wel redelijk belasting over betalen. En is dat niet vrijgesteld. 1,3% mijn... toch? Wat zegt u? 1,3%. 1,2% is het. 1,2%. En uh, dat zal ik even uitleggen aan de luisteraars en aan u hoe, hoe men daaraan komt. En er is dus een nieuw belastingstelsel ingesteld in 2001... door minister Zalm en uh, staatssecretaris Vermeend, Willem Vermeend. Uh, die hebben toen gesteld dat je maakt op je vermogen... ...een fictief rendement van 4 ja. Dus is, dat is echt fictief, want dat kan veel meer, het kan ook veel minder zijn. Dat leek toen een veilig percentage. Ja, nou in die tijd was het ook al aan de hoge kant, maar goed. Want dat je echt 4 procent rente op een bankrekening hebt gekregen... ...dat is heel zelden voorgekomen. Uh, dus over het algemeen was, uh, was de rente lager, als je de hele periode kijkt van 2001 tot en met nu. Ja, zeker. Maar goed, maar degene die toen belegde, die haalde rendement, rendementen van gemiddeld 8% in ja, die dan, periode. Uh, dan, uh, dan betaal je relatief weinig belasting over je winst, Dat is, dat is exact. waar. Dus, maar dus... dan nam je dus ook een beleggingsrisico. Hè? Ik bedoel, maar over... ik zeggen, in die tijd was dat die 4% ja. niet zo van god los, zou ik maar zeggen. Nou ja, dan moest, je wel, dan moest je wel in de aandelen of in de obligaties gaan. Ja. Hoor. Want uh, als je dus gewoon een saaie spaarder was, ja. zoals ik zelf ben dan betaal je relatief wel veel belasting over je spaargeld. Nou, die 4%, daar, uh, dat, fictieve, dat fictieve rendement, daar wordt word 30% belasting over gegeven. En dan 30% over die 4%, dat komt dus uit op 1,2%. Sorry Juhu. voor al de zeventjes, maar dus 1,2% is dus in feite... Uh, uh, het percentage wat je betaalt over je vermogen, boven ruwweg gesteld de ruw 20.000 euro, die is de vrijstelling. Hè? Dus iedere Nederlander heeft ruim 20.000 euro vrijstelling. En alles wat daarboven zit, daar ga je 1,2% over betalen. Ja, nou haal je dat niet als je uh, een klein beetje spaart, maar als je serieus spaart, bijvoorbeeld voor je pensioen, dan ga je er snel overheen. Nou ja, dat kan als je, als je niet te veel geld uitgeeft, dan kan je best wel boven die 20.000 euro uitkomen, denk ik, als je een normale ja. inkoop hebt. Ja. Ja, als je steeds de nieuwste auto wil hebben en, en allerlei andere luxe spullen en dure vakanties wat dan is dat misschien wat lastiger. Maar zijn er zijn ook mensen die uh, wat zuinig leven en wat uh, sober leven en dan kun je dat makkelijk uh, bij elkaar sparen. Je hebt er zelf ook mee te maken? Ik heb er zelf ook mee te maken. Ik ben zelf ZZP'er. En uh, de, u weet, ZZP'ers die hebben uh, meestal slechte pensioenvoorzieningen. Mm -hmm. Alleen de AOW dan. Uh, en vaak verder helemaal niks. Dus je moet er dan van hun spaargeld ook nog een, een of pensioenregeling zien te realiseren. Dus uh, je, je spaart in feite voor je eigen pensioen. Mm -hmm. en dus je moet wel zorgen dat je een appeltje voor de doorzet voor je overdag. Dus dan staat dat geld op zijn spaarrekening... En dan heb je dus met die fictieve rendementbelasting te maken. Nou, ik, ik heb dus bijvoorbeeld bij ING een profijtrekening. Daar krijg je nu geloof ik 2,4% rente op. Ik heb net uitgelegd, je moet 1,2% belasting betalen over je vermogen. Bovendien. Ja, dan stel je je rendement. Dus dan hou je over dat... Uh... Dan hou je dus netto, dus 2,4 min 1,2, hou je 1,2 procent netto over. Maar als je dan de inflatie rekent die in Nederland nog steeds plaatsvindt, in heel Europa trouwens, dan kom je er zelfs negatief uit. Dus ja. als je dan aan je eind van je spaarjaar bent, ben je eigenlijk armer geworden in plaats van rijker. Maar één ding of... begrijp ik niet. Dat uh, ja, zetsel... ik ook niet. Nee, nee, ja, nee even los daarvan, maar een ander ding begrijp ik niet. Want als jij iets wegzet voor je pensioen, ja. dan is het toch een aparte categorie. Dan hoef je daar toch geen belasting meer over daar te betalen. Daar moet ik gewoon belasting over betalen. Als, als, als, als, ik dat, als ik dus winst uit mijn onderneming uh, naar mijn privérekening rekening overhevel en ik zet er op mijn spaarrekening, als, als zijnde naar mijn pensioen, dan moet ik daar gewoon belasting over betalen. Ja, zeker. Maar als je het oor merkt als pensioengeld geldt dan niet? Ook. Je mag wel een percentage van je winst reserveren voor je oude dag. Dat heet de ja. de fiscale oude-dagsreserve. Maar dat is een uitgestelde belasting. Dan uh, hoef je er even geen belasting over te betalen. En dan moet je dus uh, van dat product, moet je dan weer een beleggingsproduct... ...om een spaarproduct kopen en en zodra die gaat uitkeren, ga je daar alsnog weer die stikking voor over. Dan nou, dan maar dan je bij 65 neem ik dat dan. Uit, Ja, dat is uitgestelde belasting. Dus uh, in feite uh, zit dat berust aan nog een belastingschuld. op... zodra die tot de uitkering overgaat. En dan moet je dus voor je 70 ste die, die, die, dat spaargeld wat je dan hebt, moet je dan uh, ja. een lijfrente verkopen. Maar dat kan je ook met banksparen doen, bijvoorbeeld. En, nu, en inderdaad, sinds een paar jaar mag je met banksparen... dan ja. kan het binnen vijf jaar gewoon uitgekeerd worden. En dan ga je maar dan, dan, gewoon... dan ontloop je wel die rendementsheffing toch? Nee, Want... nee, nee, nee, die uitkering die valt gewoon weer in post. Ja, zodra je pensioen... Dus, laat ik zo zeggen, maar, maar corrigeer me hoor. Want ik, ik weet het ook allemaal niet nou, precies. Nou, kijk, dat Ja, Dat wordt even, een fiscaal ja. verhaal. Want die, die fiscaal-dagsgeserven zit dus in je bedrijf. En je bedrijf betaalt geen box 3. Dat gaat dus alleen over privé vermogen. Ja. Dus het is gewoon uh, zijn je zakelijk vermogen. Maar dat zodra je winst uit de onderneming gebruikt... of voor een deel althans gebruikt voor je pensioensopbouw... en je zet ja. dat weg bijvoorbeeld bij een bank als banksparen. Ja. Um, Tegen de tijd dat je 65 wordt, is dat reservoir gevuld. Dan heb je er geen belasting over betaald ben je op je inleg, maar op het moment dat je 65 bent en er gaat een maandelijkse uitkering plaatsvinden, dan moet je er gewoon belasting over betalen. Precies, dan ga je de, in, ga je de inkomstenbelasting over betalen en je gaat de box 3 over betalen. Okay. Dus je gaat twee keer belasting over betalen zelfs. Ja. Maar het vervelende is dat mensen die dus gewoon sparen... dat die dus over hun spaargeld in feite geen rendement maken... door, door ons uh, ja, onbarmartige belastingstelsel. Omdat ja. dat, en dat is eigenlijk de reden waarom ik ook bel. Het, het onredelijke van een hele situatie is dat dus die, dat fictief rendement... maar stug of 4% volgehouden wordt. Terwijl de daadwerkelijk rentemarkt uh, een heel ander beeld laat zien. Ja. En als je nou bijvoorbeeld de WOZ-beschikking neemt... Uh, daar wordt dus nu elk jaar wordt dus vastgesteld wat een huis waard is... Om, uh, om zo min mogelijk sprongen in in waarde te krijgen. Omdat zo mooi... Uh, dus uh, in de pas laten lopen met de daadwerkelijke huizenmarkt. Zou je dus kunnen redeneren waarom we doen? Maar dat niet met de rentemarkt. Ja. En dan zou je dus op een eerlijke wijze belasting betalen over je spaargeld. We hebben nog een uh, interessante dat, periode voor de ja, boeg. Er is tabuid. nog een ander probleem, nog een ander bankprobleem wat ik nog even aan wil stippen als, als wat mag. Ja? Dat is dat, dus bijvoorbeeld ING, uh, die heeft een rentedatum van 1 december. Dat is ook heel vervelend dat de bank dat doet. De ABN AMRO heeft, heeft een rentedata van 31 december. Dat betekent dat dus als je een jaar gespaard hebt... dat die rente op 1 december of 31 december wordt uitgekeerd... Ja. Dat betekent dat op 31 december krijg je, dus het fisca krijg je van de bank in januari horen je fiscale overzicht dus waarop je saldi's staan op 31 december van je bank. Mm -hmm. En dat, die Saldi zijn bepalend voor daar het volgende belastingjaar. Dus als mm -hmm. je een x-aantal duizend euro's op, op je bankrekening hebt staan, dan ga je dus 1,2% belasting op houden Zoals we net al besproken ja, ja. hebben. Maar dus ook over die rente. Uh, daar ga je dus ook belasting over betalen. En als je die rente nou niet op in december krijgt, maar pas in januari. Dan sla je eigenlijk die tolpoort van 1 december, en januari sla je over. En dan ga je pas een jaar later daar belasting over betalen. Ja. Dus je, betaal, je pakt door die doordat die ABN Almo en, en ING die rente dus op een verkeerd moment uitkeren. Pak je dus steeds een extra tolport van 1,2% mee, die okay. je over de rente moet betalen. Maar dat is niet een, een, een wettelijk bepaalde regeling dat die banken dat één uh, nee, december. Rente, dat hebben die banken zelf gekozen, want de Bank doet. Het wel goed. Die de rente wel op 1 januari uit. En dan, dan sla je dus gewoon die tolpoort van 1 december en 1 januari over. Ja. Want het echte. Pijlmoment is 1 januari 00 uur. He, dus uw saldo op 1 december, dat is hetzelfde als 1, 1 januari 00 uur. Ja. En dat is bepalend voor. Uh, dat is de valbel in feite. Ja, dat, dat is bepaald ja, wat je gaat aan belasting gaan betalen. Dus als je op 1 januari na en0 uur die rente krijgt... dan is het geen probleem, want dan gaat hij pas een jaar later okay. gaat hij tellen. Maar als die banken dus, zoals ABN Amro en ING... de rente in december uitkeren... dan ga je dus over die rente nog eens extra 1,2% belasting betalen. Dus het zou goed zijn als luisteraars dit verhaal begrijpen... en ik hoop dat ik dat goed heb uitgelegd... dat ze daarbij een bank, bij ING en ABN Amro verklagen klagen... Dat waarom ze die rente niet okay. in januari kunnen krijgen... in plaats van in december. Want uh, dat is echt heel vervelend voor een Maar spaardig. misschien is er ook wel een luisteraar die weet waarom, uh, wat daar de reden nou, van is. Misschien zit daar een van Ik heb daar van, een en en met directie graafje. van hier geen ABN andere uitleg over gevraagd. En daar willen ze geen antwoord op geven. En ze zeggen, dat is ons beleid. En uh, als u dat niet bevalt, dan moet u maar naar een andere bank een ander spaarproduct kiezen. en daar willen je gewoon niet van afwijken. Goed, dank, bij dank. En zei dus: zelfs dat je, je, rente betaalt over je over, sorry, geen uh, fictieve rendementbelasting betaalt over je rente. Dat is toch onzin ook, want je rente komt gewoon bij je bankzalder. En daar betaal je ook belasting over. Goed. Dank voor het bellen. Ik je het verhaal? Ik, tot nu toe kon ik je volgen. Goed. Nou, ik hoop dat de luisteraars ook hebben kunnen volgen. Okay. Dat ze er wat mee doen. Dank voor bellen. Ja, heel bedankt. Dag. Dag. We hadden het eerste sturen Willem middelkopen te gast. Dat ging over goud en al andere zaken die te maken hebben met ons uh, financiële systeem. Mijn vraag nu is, hoe zit het met uw beleggingen? Heeft u wel eens uh, risico's genomen hoe heeft dat uitgepakt? Kortom, verhalen over geld verdienen of over geld verliezen. 0800 1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Mail kan naar kazeluna.ncv.nl of twitteren. Hashtag Dumosh of hashtag Kazeloena.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 I guess that my mind's more at ease Oh, nevertheless Why stir up memories? I've been invited on dates I might have gone, but what for? It's, It's awfully different, different without you Don't, Don't get around, around much anymore, anymore. Get Around Much Anymore, zo heet het liedje. Tony Bennett, was op samen met Michael Bublé. We hebben het over geld verdienen dan wel geld verliegen, verliezen. Verhalen over uh, geld wil ik graag horen op 0800 1121. Chris, goedenacht. Goedendag. Ja, ik bel eigenlijk uh, uh, in de eerste instantie... Uh, omdat ik toevallig vandaag... Uh, ik werk bij een groot bank en ik... Ik, uh, toen ik thuis kwam, even RTL 7. Mm -hmm. En uh, daar kwam het uh, bericht uh, dat mensen die naar uh, beleggingadviseurs uh, hadden geluisterd van grootbanken, dus uh, van grote beleggingfondsen, dat die een uh, rendement uh, behaald zouden hebben van 7% dit jaar. En als ze zelf de AEX hadden gevolgd, hadden ze een rendement van min 10%. Dus, maar ik, ik zat met verbazing uh, naar die meneer te luisteren. Uh, van die, uh, die aangaf, uh, die in valuta handelde, uh -huh. maar die meneer die gaf toch ook zelf aan dat hij er uh, goed van leefde. Uh, ja? Ja, dan denk ik van, dus die meneer doet dat ook niet voor niks. Dus het is wel heel makkelijk altijd om de, de grootbanken uh, ja, een trap na te geven. En, en uh, ik wil niet zeggen dat er wat er gebeurd is met, uh, met Hoekenpolissen, uh, eh, daar, daar is echt iets fout gegaan. Maar het is wel ook altijd heel makkelijk om, om, om, om de grootbanken een trap na te geven. En als mensen uh, winnen in beleggen, dan, dan was dit programma heel anders geweest. Maar als ze verliezen, dan staan ze allemaal vooraan. Ja, ja. Nou goed, de, de, precies. Maar je, je hebt het net over voekenpolis. Er is natuurlijk ook wel wat gebeurd als het gaat om het vertrouwen in de financiële sector. De, de, banken, de grootbanken zijn met Absoluut, heel veel overheidsgeld, uh, priva uh, zeg maar overheidsgeld overeind gehouden. Ja, maar het zijn niet de banken waar ik uh, voor werk, gelukkig. Oké, okay, daar mag je blij mee zijn. Uh, maar jij zegt dat de adviezen uh, die ze gegeven hebben... Dat als je, dat, dat, die zijn doorgerekend door RTL Z? Uh, RTL Z had uh, vanmiddag het uh, bericht dat uh, als jij uh, de, de adviezen... of tenminste uh, de... de uh, uh, ik kan er even meer op het woord komen. Uh, uh, adviseurs, ge geef me eventjes aan. Uh, van bijvoorbeeld een, een Robeco of andere grote... Uh, uh, beleggingsfondsen uh, uh, gevolgd had, dan had je een rendement kunnen halen van 7 zoals dus Terwijl als jij op eigen uh, manier uh, belegd had dit jaar en de AEX had uh, gevolgd, dan, dan zat je op min 10 Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, en ook de, de, de, de, de, je hebt ook een gorilla, toch, die je ze laten beleggen af en toe? Die had, ja. Die had ook, ja heel erg, ik hier. Nou, nee, die had het ook slechter gedaan dan de Ix dit keer. Ik geloof wel ja. dat het een trendbreuk was, maar hij uh, had het een keertje slecht gedaan. Die moesten, ik weet ja. wat ze deden, bananen gooien of zo, naar, naar fondsen. Ja. Maar uh, heb jij geld, zelf geld, uh, dat je belegt? Nee, want beleggen moet je, en dat uh, vond ik wel uh, heel goed, wat die meneer ook opmerkte in de verleden handel. Uh, beleggen moet je echt doen, en zo heb ik het ook geleerd uh, op het moment dat ik uh, bij de bank ben gaan werken. En nog, uh, want ik zit nu op een andere afdeling, maar dat ik nog producten verkocht in beleggingen. Beleggingen moet je echt doen met uh, geld. Wat je, wat, je, wat je over hebt. en uh, waar je een lange termijn voor hebt. omdat dat je dat geld ook niet nodig hebt. Dus ja, als dat klinkt altijd oh, ontzettend een... leuk. Maar tegelijkertijd beleggen wij. Uh, laten wij, moet ik zeggen. massaal beleggen in onze pensioenen. En dat is geld dat we niet nu nodig hebben. maar straks hebben we dat heel erg nodig. Ja, oké. Okay. Maar ik praat nu over, over beleggen met. Uh, uh, uh, je, je eigen geld op je uh, eh, wat, wat je over hebt, maar het is denk ik ook een stukje hebzucht van de mensen. Meer, meer, meer. Ja. Ja. ja. En als je, ja, dan moet je ook het risico aanvaarden. Maar, maar, maar je, moet het... wel, je moet wel, als kant. Uh, en dat ben ik absoluut uh, uh, met, met, met, met vorige sprekers eens. Je moet wel als kant goed voorgelegd worden. En uh, de risico's moeten jou wel duidelijk zijn. Ja, en ook daar is natuurlijk het een en ander misgaan. Want een van de bellen ja, hadden het ja. over World Online. Eh, of een van, een van de mensen via de mail. Dat, dat is natuurlijk ook precies wat er gebeurd is. Er zijn gewoon ook verschrikkelijk verkeerde adviezen gegeven... in het licht van wat we nu weten. Oh nee, maar absoluut. Ik keur ik, ik, ik, ik, ook niet goed wat er, wat er gebeurd is in het verleden. Maar uh, er wordt nu ook wel af en toe een beeld afgetekend van de van grootbanken. Hè? Ja, Waarbij ik denk van ja... Mensen willen jullie zelf ook niet allemaal te veel hebben. Ja. Oké, okay, helder. Dank voor het belletje. Okay. Ja, oké. Okay. Een hele prettige nacht nog. Dank je wel. Dank je wel. Ik heb de heer De Jong aan de lijn. Goedenacht. Ja, u spreekt met De Jong. Dag. Uh, ik wil een iets ander geluid laten horen dan ik van de vorige bellers heb gehoord. Uh, ik beleg... Uh, op dit ogenblik niet meer. Ik ben uh, in de tachtig uh -huh. en ik heb in de vijftige jaren een vrij aanzienlijk vermogen geërfd van enige tonnen, guldens uh -huh. en... Uh, dat was ongeveer uh, 350.000, meen ik me te herinneren. In die tijd, in de jaren 50, een vermogen? Ja, dat was toen ook wel een behoorlijk vermogen. En uh, nou ja, ik had dat geld eigenlijk niet nodig. Uh, ik had een goed salaris. En, en nu heb ik een, ook een heel behoorlijk pensioen. en AOW en ook nog een lijfrente... En ik heb ook de opbrengst van het vermogen eigenlijk niet nodig. Uh, maar dat vermogen is in de loop van, zeg maar, een dik vijftig jaar uitgegroeid tot enige miljoenen. En enige is één of twee of drie of vier? Wat zegt u? Enige is één of nou, twee? Nou, dat is tussen de drie en vier miljoen. Oké. Okay. En uh, dat. Uh, en ik heb het grootste deel van mijn beleggingen verkocht in 2007. Voor de crisis? Vlak voor de crisis. Oei, dat is een hele goede timing. Ja, dat was een hele goede timing. En dat was eigenlijk vooral omdat ik besefte dat in de laatste drie, vier jaar van de vorige eeuw... dus laten we zeggen tussen 1995 en 2000... Uh, de, de, de bomen, als het waren in de hemel groeide. Uh, de koersen waren exorbitant, exorbitant gestegen. Ja, u, u, dacht, u dacht dit gaat te hard. Ik, ik maakte rendementen van gemiddeld 45% op effecten... Per jaar? Per jaar. Wat? Wat zegt u? Dat is ongelooflijk veel. Ja, dat was ongelooflijk. En uh, ik heb toen al overwogen om maar op te houden met beleggen. Maar ja, uh, het woord hebzucht is gevallen. En ik was daar, ondanks het feit dat ik het geld helemaal niet nodig had... Uh, toch wel ook wat gevoelig voor. En het werd mij door de bank ook niet aangeraden om maar te verkopen. Ja. Maar ik merkte wel dat de eerste jaren van de nieuwe eeuw, dus vanaf 2000 de rendementen op aandelen uh, aanzienlijk terugliepen. Ja. En toen in 2007 uh, het, uh, het spektakel rond ABN AMRO begon... Uh -huh. en ik had vrij veel aandelen ABN AMRO... en de koers van het aandeel AMRO steeg van zo ongeveer 25 naar 30. Toen heb ik besloten om eerst in... ...etappes... ...in korte tra kleine tranches... ...het uh, aandelenbezit... ...in Amro Bank te verkopen... ...maar... Uh, ...ik heb toen... Uh, ...vrij snel ook besloten om... ...alles te verkopen... ...alle ja. ABN Amro aandelen... ...en vervolgens ook... ...alle andere aandelen die ik bezat... ...Koninklijke Olie, AXO... ...DSM, Rodamco... ...allemaal hele goede aandelen... ...die ook... Uh, ...toch nog wel weer gestegen waren. En die heb ik dus allemaal verkocht tegen zeer behoorlijke koersen. Ja. En uh, het vermogen was toen uh, uh, iets van... Uh, uh, ...tegen tussen de 3 en 4 miljoen euro. Goedemorgen. En, en dat geld heeft u nu op een, uh, op een spaarrekening staan? En nu staat het grote ja op twee banken. Het staat bij de ING en het staat bij de ABN AMRO waar ik mijn belegging hoofdzakelijk had. Ik heb ook wel heel weinig belegd bij ING. Maar ING vind ik een slechte bank. Want ING staat voor mij voor internationale naai- en graaggroep. Oh, zo. Lang leven <laughs> de nuance. En waar hebben ze die bijnaam aan te danken? Nou, omdat ze het systeem uh, uh, hanteren van klanten lokken met... Oogwaarschijnlijk hoge rentes, verhoudingsgewijs. En dan na korte tijd uh, ineens de rente terugdraaien. En, uh, ik heb een, ik, om een voorbeeld te geven, ik heb een zogenaamde, het een klein bedrag, 40.000 euro had ik erin gestoken. Een zogenaamde rentegarantrekening. Uh, uh, de naam alleen al is wat bedriegelijk, want het is niet de rente die gegarandeerd wordt, maar de hoofdzon. Okay. Maar goed, even dat daar gelaten. Yeah. Als je dat weet, dan moet je daar natuurlijk verder niet uh, je druk over maken. Maar dat was een achtjarige looptijd met in de eerste twee jaar 7% rente. En vervolgens een rente tussen de 0 en 10%. Ja, yeah. Het derde jaar, toen ik twee keer die 7% had ontvangen, was de rente gehalveerd. naar ja. 3,5%. En het jaar daarop werd helemaal geen rente uitgekeerd. Okay. En het jaar daarop ook helemaal geen rente. Oké, okay, goed. En toen heb la, ik het la, nog la, een paar la, jaar aangehouden. Vijf jaar, geloof ik. En toen heb ik de zaak verkocht voor 35 duwantoek na de expiratiedatum en begon de koers weer op te lopen. Ja. En dus heb ik het toen verkocht voor 5.000, euro. En mijn verlies maar genomen. Zo okay. zijn er nog wel een paar andere dingen geweest... No. waar ik snel mijn verlies genomen heb. We gaan het erbij laten. En, uh, ik, maar ik ben door de ADM AMRO-bank altijd zeer goed voorgelicht okay. en verstandig... Okay. Advies gegeven. Het is alleen een beetje lastig uh, dat de ING zich niet kan verweren tegen dit verhaal. Zit wat in, zegt het, u? Het lastige is dat de ING zich niet kan verweren tegen dit verhaal. Dat maakt het wat mij betreft als iets ingewikkelder om, uh, om ze in de, ja, de hoek te zetten waar de klap van. Ja, maar okay. het ik... is de verhalen die gehouden worden over uh, bankiers in, in gestreepte pakken, die uh, streepjes pakken, die... Ja. Uh, die uh, die uh, de klanten bedriegen en okay. verkeerd adviseren, vind ik volkomen belachelijk. De heer Jong, we gaan er een einde maken. Ik wil u hartelijk danken voor uw verhaal. Ja. U kunt zeggen dat uw zakelijk instinct in ieder geval uitstekend gewerkt hebben. Ja. Want ja. u, bent, u bent er niet slechter van geworden. Ja. Dank voor het bellen. Goedenavond. Dag. Marianne, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, met Marianne, ik wil even een vrolijker verhaal vertellen van al die... Ja, het zijn allemaal... Oh, meneer de jongen was ook heel vrolijk, want die heeft daar eigenlijk wat geld uit weten te halen nog. Ja, nou, ik, ik heb toen... Uh, ik werkte bij... Nou ja, ik moet hangnamen noemen. Nou, doe maar niet als <laughs> het niet nodig is, moet je doen. Nee, nee, nee, het is niet nodig. Bij een grote uh, multinational concern. Mm -hmm. En we kregen dus een aanbieding van... We konden uh, een cadeau van krijgen van 250 gulden... Of ik kon de opties krijgen. Mm -hmm. Nou, ik dacht, nou, het is nou 250 gulden. He, je, ja, je shopt en je shopt en je bent zo kwijt. Dus ik heb de opties genomen. Nou, noem dan toch de naam van het bedrijf maar. Uh, Convendex. Oké. Okay. Ja. De eigenaar van V&D toen. Ja, toen der tijd. Het is nu allemaal... Uh, ja, god, uh, uh, ja, het is een heel ander bedrijf geworden. Maar in ieder geval, ik had die opties genomen. En ik vond het altijd zo spannend om in de krant te kijken van wat ze deden. Eh, hoe hoog ja. ze werden en uh, nou ja, noem maar op. En op een gegeven moment was het dus toch wel een aardig bedrag. En toen dacht ik, Marjan, ga het maar verkopen. Ja. Nou En ik heb dus de bank gebeld en uh, ja, verkocht. En ik heb er een aardig autotje aan overgehouden. Oké. Okay. Uh, en, de... en, dat vond ik. En, en mijn collega's zeiden van: uh, hoe heb je dat nou gedaan? Ik zei: nou ja, wat is nou 250 gulden? Ja? ja. En ik heb er dus twee jaar over gedaan. En ik heb die opties verkocht. En nou, ik was daar zo blij mee. Want ik had nou een eigen autootje. Ja, ja enkele duizend euro's heb je nog uit ja, en, en ik heb natuurlijk ook een hoekenpolis gehad. En nou, daar kan ik je ook nog heel over vertellen, maar dat is Nou, dat gaat je winst weer. Voor. Ja, maar uh, ja, ik vind dat als ik dit hoor, ja, het zijn allemaal... Ik. Godverdorie, criminelen. Nou ja, ja, ja. Is dat zo? Ja, nou, dat vind ik wel. Want de banken en, nou ja, noem maar op wie er allemaal achter zitten. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik heb niet gestudeerd. Maar het is gewoon een gevoel wat je over je hebt. Ja? Ja, ja, ja. Nou goed, ik heb het op deze plek al vaker verteld. Ik ben, uh, vind ik van mezelf het al redelijk zakelijk. Maar ik heb echt vijf loopzuiver uh, woekerpolissen uh, in mijn binnenzak zitten. En die kosten me heel veel geld. Nou, dat bedoel ik. En ik heb er eigenlijk afgelopen jaar, zeg maar in januari, had ik mijn woekenpolis, kreeg ik dus, daar heb ik 15 jaar voor gespaard. En ik vond het zo schandalig wat ze daar dus ja, van gepikt hebben. Maar ik heb er nog 500 euro aan overgehouden. Dat hebben ze me teruggestort. Aan een van die polissen? De ik ga allemaal geen namen noemen, het heeft helemaal geen zin. Maar toch ben ik er nog te aan tekort gekomen. Ja, ja, ja? ja, er zit ook een heel ingewikkelde afspraak achter. Dat is ja, een compensatieregeling. Ja, compensatie Als moet maar maar is... over in discussie gaan, dat heeft ook daar nee, geen zin. Nee, het heeft ook helemaal geen zin. De compensatieregeling is doorgerekend van... door Tros Radar... en die betekent in veel gevallen nog net iets slechter te zijn dan zonder compensatie. Dus keep ja, the chase. Ja, ik, ik mag helemaal niet hopperen. Okay. En ik ga gewoon heerlijk door... Ik wens je een heel gezellig uiteinde en een heel gelukkig nieuwjaar. Wederzijds. Dat is een mooi okay. einde. Dank je wel. Dag. dag. Dag, dag. We zijn bijna het einde gekomen van twee uur Casa Luna. Ik spreek het antwoordapparaat nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Cornet, Frank hier, goedenacht. Jouw gast is Sebastian Valkenberg, filosoof. Een man met een optimistische kijk op het leven, begrijp ik. In deze donkere tijden ziet hij al snel een lichtpuntje. Wat heeft hem vanmorgen nou vrolijk gemaakt? Laten we zeggen, gewoon het eerste dat hem opviel deze dag. Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Wij gaan de kaarsen doven, maar hier op Radio 1 gaat het gewoon door. Omroep Max is zometeen te horen met nachtzuster Astrid de Jong. Eh, dank voor het luisteren. Een prettige nacht nog als u wakker blijft. En morgenmiddag is het NCV weer terug op deze zender.